Boys and girls, ride right across the nation Give it up, but feel the vibration In your soul, build a foundation of love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 Fast Journey. Scientist.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 Er wordt een sleutel bij een land die nooit wat wat zal gaan.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 It feels... 7 <Man. S 2> Di va bene. Si tu la parla mi è s'americano. Quando si fa l'amore sotto la luna, come da cave di ai dov'è.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 Cohen zegt dat een minderheidskabinet niet past binnen de opdracht van de koningin aan informateur Lubbers. Net als andere linkse partijen wil de PvdA dat Lubbers zich dinsdag verantwoordt in de Tweede Kamer. Cohen ziet nog steeds niets in een middenkabinet van VVD, PvdA en CDA. Liever zou hij zien dat ook GroenLinks en D66 bij zo'n coalitie aanschuiven. Na het weekend worden de fractievoorzitters door Lubbers geïnformeerd over het voorlopige akkoord dat Rutte, Verhagen en Wilders deze week hebben gesloten. Ze willen onderhandelingen beginnen over een kabinet van alleen VVD en CDA, waaraan de PVV gedoogsteun zal geven. De beoogde premier is VVD-leider Rutte. De rebellen van de FARC zeggen dat ze willen praten over vrede in Colombia. In een videoboodschap roepen ze de nieuwe president Santos op om samen een politieke oplossing te zoeken voor de strijd die al meer dan 40 jaar duurt. Santos won vorige maand de Colombiaanse presidentsverkiezingen. Hij wordt volgende week geïnstalleerd als opvolger van zijn partijgenoot Uribe, onder wiens leiding de vark veel terrein verloor. Vlak voor de videoboodschap verscheen zei Uribe nog dat niemand zich moet laten bedriegen door voorstellen van de vark om over vrede te praten. Volgens Uribe willen de verzwakte rebellen alleen maar een gevechtspauze om op adem te komen en daarna de wapens weer op te pakken. Hartloopster Yvonne Hak heeft bij het EK Atletiek in Barcelona de zilveren medaille behaald op de 800 meter. De Russin Savinova pakte het goud.